En normaal gesproken is in december dan best wel koud. En kun je tijdens lekker worden. Voor... Wat voor mij. ben ik gek. En als hij een vrouw, die zucht hij wat een hoog geweld, en wat een ruime woord, wat een prachtige zijde, en alles voor één man. Zij dan lag ik op zijn rug naar boven te kijken, die de volgende figuur opvangt. Drie maanden. Toen ging hij Hij haalde diep adem en zei: Benieuw je? De, de reiziger als stijfend en bij elke hand die hij deed riep de vrouwenkeur verrukt. Precies als ik. En dat was dan ook een drie maanden maar de reiziger had honger en het had door. door. Plots zag hij een stuk op de rand van de tafel. Vriend, sprak hij, waarom wil je dat stuk niet van mij aannemen? Oh, ik heb het niet nodig, antwoordde de vrouwen eenvoudig. Ik heb die aandacht. Diamanten, herhaalde ja, de reiziger. Heb jij diamanten? Hoeveel? Ja, precies weet ik niet, sprak de brouwburger bijzend. Ik denk een paard was wel vol. Zeg dat nog eens. Een paard was wel vol. En haalde de reiziger of de Brownburger dit maal als de reiziger die op zijn stoel zond. Man, riep uit de schoen. Je bent schatrijk! De wijze vertrekt en het uit. Oh nee. En dan wordt het haar wacht. Dat is zijn kinische. Dat zal werken. Eigenlijk... voor de nijzeren. Is. Welkom, welkom. we moet te genoeg. Maar welkom wordt en verzaten. Wij moeten geen ontbijt doen, sprak de burgemeester langzaam. Wij moeten pagels. Oh, maar ik krijg hier, te de burger. Zoveel als je ja, kunt praten. Wacht tot morgen. Kan het niet vanavond. De burgemeester bezorgd. Tijd is geld. Nee, zei de ouderburger als het. Nu is het ongered. I yeah.